She loved me, she said she'd never leave. She me. She together, man. This girl is wat een lekkere oude meuken. Alle machtig. joh, joh, van honderd jaar geleden ongeveer. Hè? Tommy Roe, maar wel een mooie klassieker, Sheila uit 1962. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En ook dit uur ga ik je oren vertroetelen met prachtige klassiekers en een mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL en Nino Ferreb met het antieke Agatha. Goedemorgen.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 Tú que me entiendes, Agatha, tú no comprendes, Agatha, mira, entérate, como este hombre se humilha por ti. E dado caro por un reloj, suizo, hizo, años vos. Bon. Y hace tres años que ya jaar sacudo y ik igual. Mi chaqueta gris oscura het ya descolorida En se ha vuelto verde clara. en hij een paar jaar geleden, en hij heeft een paar jaar en hij heeft een paar jaar geleden, en hij heeft een paar en hij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 Mañanas, solo un vaso de agua, y sin café. Vuelvo a casa, y no te encuentro, y el portero que se burla, dónde fuiste? A oh, bailar, me conmuevo y pienso que, ya no echamos el julepe, cada tarde tras el té. Hoy me hago un solitario, miro al cielo y pienso en ti, Agatha. ¿Tú qué me entiendes, Agatha? Tú no comprendes, Agatha, mira, entérate, cómo este hombre se humilla Muziek hier bij ZVL en bijzondere muziek ook, bijzondere rockmuziek van Steve Winwood. Now you see a chance. En daarvoor Agatha natuurlijk van Nino Ferrer uit Spanje. Het is vandaag uh, National Sing-Out Day. Huh, betekent dat je overal uh, mee mag meezingen vandaag. Let je dan wel een beetje op dat de buren er niet al te veel last van hebben. I'll do prachtig prachtige liefdeslied van Niels de Lovegrun hier in de show. Hier bij ZVL op deze zondagmorgen. Op deze zonnige zondagmorgen. Be My Valentine. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Uh, hij vraagt aan de mensen op straat of heeft gevraagd. Um, ja, wat bent u vaak kwijt? En vind je het dan ook nog... Hm. Je hoort straks hier in de show. Dus, oh ja, wat hoorde je ervoor? Uh, Steve Winwood, While wow, You See a Chance. Speciaal voor mijn collega's, want een hele hoop collega's vonden dit vroeger... een ongelooflijk mooi nummer en daarom draai ik hem hier in de show. Dus, zometeen dus die uh, reportage van Jeroen vergeet Maar eerst nog even iets moois van en recens van Taylor Swift. Luister mee naar die uh, Fate of Ophelia. saved my heart from the fate of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 Deze oude meuk, die riddershow, ja, een gouden herinnering aan Dave Berry hier bij ZVL Little Things. En natuurlijk Taylor Swift met uh, Fate of Ophelia, speciaal voor de Swifties onder ons, die misschien lekker aan de koffie zijn. Trouwens kan ik je alvast warm maken voor een uh, show straks, want na 12 uur hebben we een hele mooie show. Daar gaan we jouw muzikale wensen in vervulling laten gaan. Dus als je dat wil. Als jij wil dat wij iets wat jij mooi vindt draaien. Nou dan moet je zeker iets doen. Hè? Dan moet je wel even in actie schieten. Dan moet je naar onze website gaan. En daarna verzoek je. En daar invullen wat je straks na 12 uur wilt horen. En leuk is. We gaan het ook gewoon doen. Hè? Dus als je denkt bij jezelf. Hey, die blokhuizen die maakt daar helemaal niks van. Wat een gekke muziekeuze heeft hij. Corrigeer me na 12 uur via onze website omroepzvl.nl ga naar een verzoekje en dan gaan wij straks na 12 uur onze uiterste best doen om jouw muzikale wens in vervulling te laten gaan. Jij J'attendrai.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 Ik ga nog om te mujer cambió mi suerte, ze burlarán de mí que nadie sepa mij sufrimiento, pensar que te dat tiernamente. Je hebt jezelf niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer de Je hebt jezelf niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer gezien. Je hebt que niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer gezien. Je hebt jezelf niet meer gezien.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 Nu zijn de temperaturen er niet naar, zou je kunnen zeggen. Maar deze zuidelijke muziek past wel een beetje bij het weer op dit moment. Hè? Hoewel vanmiddag een uur of drie, vier in het zonnetje, uit de wind. Hm? Moet het toch goed te doen zijn. Even kijken, wat hadden we zo al in de aanbieding. Oh ja, Dalida en Jat André. En Julio Iglesias met Amor, de Mis Amor. Van lang geleden hier in de show bij ZVL. De zondagmorgen van. Heeft u dat nou ook trouwens? Uh, sta je bij de voordeur klaar om uh, weg te gaan? Maar toch even nakijken. Heb ik mijn sleutels? Heb ik mijn portemonnee? Heb ik mijn pasjes? Ja, nog even nachecken natuurlijk. Beter safe than sorry. Maar raakt u ook wel iets kwijt? En dan denk je bijna, waar heb ik dat nu in hemelsnaam gelaten? Nou, Jeroen van Gent uh, heeft daar zelf ook wel eens last van. Ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het de omstanders. En hier zijn de antwoorden.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 Ja, dus ja, dan precies. let je wel extra op, ja, hè? Ja, ja. Oh, oh, oh kom, kom, er, kom er gewoon even... Zet ze even neer, dan kom je op de radio. De... Ja, dan kom je op de radio. Ik, ik kom op de, de radio. Ja, maar ik kom zo. Uh, ja, ja. Nou, u staat bij spullen in aan, hand, maar de vraag is bijvoorbeeld... Ik heb twee van die vragen, maar welke spullen raakt u vaak kwijt? Eh, uh, niets. Niets? Nee, ik raak niet zo vaak iets kwijt. Heeft u tips voor de luisteraars? Hoe doet u dat? <laughs> uh, ja, goed opletten waar je het neerlegt. Dat heb ik van mijn man geleerd. Oh.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 Oh, gewoon Thuis. <laughs> ja, had ik niet gezien. <laughs> nou, het komt goed uit. Ja. Ik was vanmorgen ergens in een. Uh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 Bij wijze van spreken ja. dan maar, om er een leuke toon aan te geven. Ja, echte klus kwijtraken nee, is, maar, is, is gewoon, uh, een beetje abstract gesproken, maar echt fysiek dat je dingen kwijt, dat ja, zijn meestal bril of, of sleutels, Dat ja. simpele dingen. Vergetenachtigheid. Nou ja, gewoon onachtzaam, dat je ja. er hier geen erg in hebt. Een automatisme, he? ook uh, vaak. Ja. Staat hij niet vaak op het voorhoofd, bijvoorbeeld zo'n leesbril dan? Dat heb, ik heb ja, het wel. Ja, ja, ja hoor, dat ja, gebeurt regelmatig. Of ik heb er twee om: één om mijn nek, één om mijn hoofd. Ook nog? Dan er dan zijn dan zelfs twee. Hier. Ja, dan, okay. <laughs> er zijn diverse bril in huis, omdat ik dat overal ken, dus dan leg ik ze om overal neer. Van die, die, ja, die wegwerppriljes eigenlijk. Ja. Het is geen sterkte, maar ik heb hem wel een klein beetje nodig. Nou, ik ben niet zo vaak kwijt. Sleutels? Sleutels? Oh, ja. toch wel. Ja, en dan de sleutels. Ja? Yeah?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 Over het algemeen weet ik het wel. Ja, Jawel. Het is nooit dat u in verwondering rondloopt. Oh, veel... tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Oh, toch wel. En ik weet het van mijn moeder te herinneren. Die had dan zo'n spreuk. Heilige Antonius is beste vriend. Uh, ik hoop dat ik dat en dat ja, vind. Ja. Weet je wel? Ja, ja. nog bij. Help Helpt dat? Helpt dat? Ik heb het ooit wel eens gedaan, maar of het, uh, ik weet niet of het uh, geholpen heeft. Dat kan ik me niet meer herinneren. Mijn sleutel. Sleutels? Ja. Yeah. Toch wel hè? Ja. Wanneer ja, gebeurt het? Dan dat? weet ik niet waar ik hem weer gestopt heb. Maar dan vind ik hem wel weer. Maar u raakt ze wel echt wel kwijt? Nee, dan zitten ze toch in mijn tas op een andere, plek. Een andere ja. plek. Maar spullen echt kwijt, gebeurt het wel eens? Nee, nee. U schudt van nee. Nee, nee, eerlijk. Gelukkig. Maar althans, u dan is wel kwijt voor dat wel. Wat? En was in jouw raam? Ik heb alles kwijt. Alles? Ja, mijn de... sleutels, mijn portemonnee. Echt? Ik ben heel wat heel, heel. Mijn boekje.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 Nou, ik, heb wel ik heb overal om, om, om van die trekkers. Om, om mijn telefoon heb ik, heb ik ze zitten. Ik heb ze in mijn... Uh, ik kijk maar hier, in mijn portemonnee heb ik er ook eentje zitten. Ja. Ja, dat is allemaal van die trekkers. Dus ik kan het allemaal weer dan via, via mijn telefoon kan ik ja. terugvinden waar het is. En ik kan het ook af laten gaan. En andersom ook. Dus ik kan ook mijn telefoon weer oppiepen. Heeft het ze nut al bewezen, zo'n trekker? Ja, uh, <laughs> ja, net nog. Net nog? Nee, toch? Ja. Echt waar. Ja. Ja, nou, moe. Ja, ja verder, uh, verder is het is me gehouden eigenlijk gewoon prima, onthoud ik eigenlijk heel veel. Dat is dus, dus geen, geen dementie of zo. Nee. Nee, nee, nee. Ik geef u een brief van mij van het programma. Dit is het. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor de Dat antwoorden. Dankjewel. Niet vergeten, hè? Nee. Ja, ja. grappig. Sorry, hoor. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Dus stap ik rustig in mijn auto. Ik, ik, ik zet hem voor, voor, voorzichtig in zijn een. Ik, ik geef gas en me, me met een rotgang. Ga ga ga. Ga ik achteruit de de door mijn garage de heen. Daar komt, ik ben zo so, Zo, so, so nee, nee, wachter. wachter. man, nee, man, wacht man, Mom, man, mom, man. M'm, m'm, m'm, m'm, m'm, m'm, m'm. Wat ben ik zo... Ik ik ik maak ze zelf een sch schemerlampje. Ik de, de, de, denk dan, dan heb je een, een, een beter z, zicht. Afijn, ik de, steek de stekker in het uh, stopcontact. Eén seconde later zit heel uh, Zuid-Holland zonder licht. Daar komt ik bij so, zo'n... Nee, nu nee, Mamma, mamma, mam, mamma, what mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, Ze Solo. Laat plaats ik ze zelf uh, een antenne. Want, want dat kan, kan toch de, de ge, ge, grootste z, de zak? Ik z, z, z, z, zet mijn voet verkeerd neer en ik uh, glij Toe, toe, toe, zit er ge, gelijk, geen, geen, geen ene pan meer op het dak. De kom, in ben zo'n nee wak, nu mijn mam, mam. man, mijn ben ik. wat ben ik. Dat James Bond Fans De mensen die regelmatig naar die films kijken Soms op RTL 007 Dan worden die Films om de havenklop herhaald Is dit natuurlijk een bekend nummer We zijn van de haperen Zou je kunnen zeggen Zondagmorgen Golden Eye. Je hoorde natuurlijk niemand minder dan Tina Turner en uh, André van Duin met zo zenuwachtig. Ja, het is niet anders. En dat natuurlijk op speciaal verzoek van Jeroen van Gent, want die vond dat wel passen bij zijn reportage. Dus um, wat wil ik je nog vertellen? Oh ja, we hebben net uh, de website vernieuwd in de zin van dat we weer nieuw nieuws hebben toegevoegd. Dus wil jij op de hoogte blijven van wat er in zeels vlaanderen speelt, dan kun je echt terecht bij onze website. We houden het echt Dag en nacht voor je bij. Dus als jij denkt. Ik wil het laatste nieuws uit mijn eigen regio. Ga dan naar onze website. Je mist dan niets. Oproep zvl.nl but nobody can Aan het einde van de show hoorde je met uh, These Walls, ja, we lopen tegen een tijdsmuur aan, dus tijdsmuur van 12 uur en daarna hoorde je, en nu eigenlijk nog een beetje, de Fortunes en Freedom Come, Freedom Go. Zometeen gaan we verzoek laten draaien, een verzoeknummers, mp3's en wafs en vlaks, dat soort moois. Dus luister vooral zo mee. En je kunt natuurlijk ook nog meedoen aan de show door naar onze website te gaan. Omroepzvl.nl naar verzoekje en jouw muzikale suggestie aan ons te melden. Ik ben klaar voor vandaag. Ja, het is even niet anders. Volgende week ben ik weer bij Leven en Welzijn om tien uur hier bij ZVL in de Noordstraat in Terneus. En ga ik weer. Echt heerlijke muziek voor je draaien. En ook een paar leuke onderwerpen aansnijden. Dus ik wens je nog een mooie dag. En geniet van het zonnetje. En tot de sluit van de show zit nu Youngblood. En if only I could. Dag.